7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Luciana Carrasso en Tom van Heck. De Griekse pro-Europa partijen zijn samengekomen. en onderhandelen nog steeds over een nieuw regeerakkoord. U hoort de documentaire speciaal voor deze Sportzomer-fotofinish. Maar hier is de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. De politie rotterdam Rijmond noemt het filmpje... waarin te zien is hoe een agent een man in zijn kruis schopt, schokkend. Het korps laat onderzoeken of het geweld buiten proportie was. De man verzette zich niet en lijkt ook niet gewelddadig. Volgens de Rotterdamse politie begint het filmpje... halverwege de confrontatie tussen enkele agenten en de man. Volgens de betrokken agenten was de man eerder wel agressief. Volgens de maker van het filmpje was de man dat niet... en was hij ook te dronken om zich tegen de agenten te verweren.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 De Vierdaagse wandelaars kunnen tijdens de tweede dag niet over de Waalkade in Nijmegen lopen. Ook de traditionele vuurwerkshow is afgelast. Dat heeft burgemeester Bruls uit veiligheidsoverweging besloten. Een deel van de kade is sinds vorige week afgesloten omdat de damwand instabiel is. De herstelwerkzaamheden duren tot na de Vierdaagse. Door die werkzaamheden moeten hekken worden neergezet op de Waalkade. En daardoor blijft er een strook van 10 meter over voor de wandelaars. En zo'n smalle strook waar de duizenden lopers overheen moeten vindt Bruls onverantwoord. De vuurwerkshow is afgelast omdat het nu te druk wordt... op andere plekken in de stad. De politie heeft twee Roemeense mannen opgepakt... die worden verdacht van 127 woninginbraken. Ook de echtgenote van een van de verdachten is gearresteerd. Zij wordt verdacht van heling. De twee Roemenen van 38 en 22 werden op heterdaad betrapt... bij een inbraak in Pijnakker. Tussen mei 2010 en begin dit jaar... zouden ze niet alleen in de provincie Zuid-Holland hebben ingebroken... maar ook in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Bij de inbraken, meestal s'nachts zochten de dieven op de begane grond naar waardevolle spullen... terwijl de bewoners boven lagen te slapen. Bij huiszoekingen heeft de politie gestolen spullen gevonden... en het vermoeden is dat veel van die spullen in Roemenië zijn doorverkocht. Interpol heeft bij een onderzoek naar illegale ivoorsmokkel... meer dan 200 mensen opgepakt. De internationale politie nam bijna 2 ton ivoor van olifanten... en 20 kilo horen van neushoorns in beslag. Verder werden pelzen van leeuwen, luipaarden, cheetahs... en huiden van krokodillen en pythons gevonden... Interpol heeft ook organisaties achter de smokkel aangepakt. Zij worden beschuldigd van het witwassen van geld, omkoping en zelfs moord. Het onderzoek duurde drie maanden en werd gedaan in veertien Afrikaanse landen. Het is de grootste actie die Interpol ooit tegen Ivor Smokkel heeft uitgevoerd. Het weer vanavond en vannacht droog en een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen overdag grotendeels droog en vooral in het zuiden veel bewolking...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 Vijf minuten over zeven. De Nederlandse toerploeg van Argos Shimano presenteert de renners die het in Frankrijk moeten gaan doen. En na half acht praat Jelly Brouwer in de cultuurzomer over het Hollandfestival. Maar eerst de nasleep van de verkiezingen in Griekenland. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want Griekenland is dichtbij een uh, nieuw kabinet. Voor het eerst zitten de drie Griekse partijen... neo Nieuwe Democratie, PASOK... en Democratisch Links aan tafel om een regeerakkoord op te stellen. Venizelos, u kent hem nog wel, uh, de minister van Financiën. De, de grote meneer zegt dat misschien morgenmiddag al een kabinet rond is. In ieder geval een regeerakkoord. Correspondent Connie Kees in Griekenland. Connie, dat klinkt uh, behoorlijk hoopvol voor het land... Ja, en uh, laten we hopen dat dat inderdaad uh, allemaal gaat gebeuren. Dat er dus een overeenkomst komt uh, waarop de vorming van een regering is gebaseerd. En nou, dat regeerakkoord waar nu over wordt onderhandeld... Uh, dat, ga, dat, dat moet op papier komen en dan gaat het... Nog wel naar de drie partijleiders. Eh, misschien moet het bestuur van de partijen of de fracties ook nog bijeenkomen. Het zal wel een lange nacht worden. Maar in ieder geval zitten nu van iedere partij twee onderhandelaars aan de tafel. En dat zijn vooraanstaande en ervaren partijleden. Ja, En het moet ook snel hè? in Griekenland. Weet ik nog van, uh, van de vorige keer dat ze verkiezingen hadden. Uh. Ja, nou en het is natuurlijk niet zo makkelijk om het uh, hier snel te doen. Want uh, onderhandelen is hier niet makkelijk. Eigenlijk is het voor het eerst dat drie politieke partijen hier in Griekenland een, een dialoog houden. Uh, want het land kent geen cultuur of geen traditie van coalitieregeringen. Uh, er is in ieder geval een klimaat van samenwerking. Maar het is ook wel duidelijk dat uh, de politici wel moeten wennen hoor, aan die nieuwe rol uh, om compromissen te sluiten. Ja, en daar hoort ook altijd lekker bij, hè? bij een coalitie vormen en dan. Zeggen wat de ander wil, in de hoop dat het niet doorgaat en zo. Ja. Lekker, lekker er al dingen uit over of ze nieuwe hervormingen willen en zo ja, welke? Nee, wat dat betreft is er nog weinig uh, uitgelekt. Vooral uh, sinds vanochtend. Uh, er is natuurlijk achter de schermen wel gepraat. Er is veel telefonisch contact geweest. Maar het is toch sinds uh, de onderhandelaars nu bij elkaar uh, zitten... opmerkelijk stil geweest. Er zijn wel namen die uh, in de rond te zingen. Maar uh, vooralsnog uh, gaat het nu even alleen over een regeerakkoord. De druk is hoog. Um, iedereen wil de huid duur verkopen. Maar toch gewoon morgenmiddag is het rond? Uh, nou, zoals het, uh, zo, het is moeilijk om te voorspellen. Er kan altijd weer iets tussen komen. Maar de verwachting is dat dat wel gaat lukken. Oké. Okay. Dank, Corny Keeser vanuit Griekenland. Hoe sterk is de eenzaam?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 En misschien houdt door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 1973 en Jimmy, oftewel de eenzame fietser, bouwde weinig groot. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Er zijn eh, verschillende schrijvers in Nederland die over de sport die ze zelf als amateur beoefenen schrijven. Maar het komt niet vaak voor dat sport beschreven wordt in een thriller. Misdaad-auteur Jacques Tous schreef in 1998 het boek Photo Finish en won er de prijs De Gouden Strop mee. Luistert u naar de korte radiodocumentaire van Gilles Frenke en Ari Visser. Oh ja, oh, gaan de vrouwen. Er wordt uh, afgeteld. Ja. En uh... de vrouwen gaan mogen tien minuten eerder de weg. En dan moeten de mannetjes erachteraan lopen. En jij bent even die mannetjes. Ik ben even die mannetjes. Ik moet proberen voor de laatste vrouw te eindigen. <lacht> dus ik, de, mijn doel is tien minuten sneller dan de langzaamste vrouw. <lacht> Jacques Tous is misdaadauteur.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 Of moordenaars. We lopen nu ook langs uh, de eerste dames, hè? Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Morgenochtend horen we wat er hier allemaal in deze deze nacht heeft plaatsgevonden voor schrijvers is hardloop de manier om uit een vastlopertje te komen. Oh, dat vind ik zelf ook zo ontstaan toen ik aan het lopen was. Toen kwam dus de oplossing. Jij gaat een romans schrijven.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 U luisterde naar Jacques Tous, schrijver van onder andere Fotofinish. Dit is de Radio 1 Sportzomen. Oh Leuke plaat, hè, geloof heerlijk, ik. Ja. Heerlijk, heerlijk. Cross he? your heart, <laughs> Roel van Velzen. Oké, okay, helemaal goed. Zeg, dan gaan we nog even over Nijmegen hebben. Want ja. een uh, instabiele damwand gooit roet in het eten voor de Vierdaagse in Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, goedenavond. Goedenavond. Um, wat, wat, ja, wat is er aan de hand en wat betekent dat eigenlijk allemaal? Nou, kijk, die dam moet ik denken aan een stalen wand van zo zo'n 12 meter hoog. Die houdt uh, aan zo'n kade eigenlijk die kade tegen. En die moet een keer vervangen worden. En dat weten we ook wel, en dat staat ook op de planning. Alleen we hebben nu vorige week ontdekt dat de situatie wat acuuter is. Omdat uh, we hebben gemerkt dat metingen die we, die we heel publiek houden. Dat er veel spelingen zijn ontstaan. Dus die dam die, die, die wordt al wat los als ik het zo mag uh, vertalen. En dat betekent dat in ieder geval de route van de vierdaagse uh, op woensdag. Uh, moeten verleggen aan een ander project... en tot we met de feest het uh, even wat soberer moeten doen. En dan kan alles uh, gelukkig wel doorgaan. Ja, en voor de mensen die uh, die vierdaagse niet lopen in Nijmegen... die denken, nou dan loop je een, een stukje om. Maar die waalkade wa waar het uh, instabiel is... dat is wel iets heel belangrijks hè, voor, voor uh, de vierdaagse. Ja, maar goed, kijk, die waalkade uh, moet je denken... wat we doen, uh, wat nu al gebeurd is de afgelopen weekend... is dat eigenlijk een stuk van 10 meter vanaf het water die is afgezet... En dat is meer dan veilig uh, om op de rest van de kade te kunnen lopen. Alleen op een heel druk moment, uh, bijvoorbeeld bij de start van de, van de, van de feesten, hè, uh, dan is er vuurwerk. En dan moet je je voorstellen er komen ongeveer 200.000 mensen op pad Als die allemaal gaan dringen naar de kade, ja, dan wordt het uh, ook nog uh, te, te onveilig om rond te lopen. Simpelweg omdat de. Uh, de resterende weg die overblijft, na aftrek van die 10 meter, is gewoon te smal. En dat risico heb ik niet willen nemen. Dus uh, daarom heb ik gezegd, bijvoorbeeld zo'n vuurwerk, dat doen we nu niet. Dan komen er op dat moment minder mensen en dan is het gewoon veilig. En het, het was niet mogelijk geweest vuurwerk wel te doen en zeg maar vanaf de andere kant, vanaf de lenszijde en zo, daar al die mensen te posteren. Ja, nou, je, ja, je kunt de situatie goed. Het probleem ja. is, want dat was de optie die ik gisteren ook al zei, want ja, je kunt je voorstellen, vuurwerk is een traditie uh, bij de start van de vierdaagse En dat is er wel. Dan ben je vier weken een dan mag je deze ja. voor je rekening nemen. Het probleem is eh, dat je dan moet zeggen tegen alle mensen die al in de binnenstad zijn... ...je mag helemaal niet naar beneden gaan. Dan moet je je voorstellen heb je hebt tientallen straatjes die je moet gaan afzetten en gaan bewaken... ...dat is een onbegonnen opgave. Dat lukt gewoon niet. Je houdt, die massa houdt je gewoon niet tegen... En de rest van die zal zeggen: ja, dan kan dat deel van het feest niet doorgaan. Want boven die avond is er gewoon wel feest, maar dan niet zo grootschalig. Um, kortom, geen vuurwerk. U zei het al, u, u, u zit er net in Nijmegen. Het is niet ja. het, het leukste openingsvoorstel wat u heeft moeten nee, doen. Nee, nee, Kijk, ik, ik heb zelf, voor ik burgemeester al 21 half jaar in Nijmegen gewoond. Dus niemand hoeft mij uit te leggen wat de betekenis is van uh, het traditionele vuurwerk. Aan de andere kant, de organisatoren van de feesten zeggen ook: erg jammer. Maar het nee. feestje wordt niet bedorven door het vuurlijk niet doorgaan. Er komen geloof ik 1400, als ik het goed heb, gehoord, muziekgezelschappen. En die zullen gewoon gaan spelen de hele week door. Dus het blijft mooi feest. Het wordt vast gezellig. En mag u als burgemeester zelf meelopen eigenlijk? Of wilt u dat? Ja, het, het mag wel, maar het zal wat curieus zijn. Want wie mevrouw geeft dan die bloemen op de Via Gladiola? Ja. Nou, dan loopt u dat gewoon als, doen, als snelste. Ja, nou uh, in mijn betere jaren zouden we lukken, maar nu niet meer Maar nu ik. niet meer, goed. Hubert Bruls van Nijmegen. In ieder geval uh, hopen we dat het voor u toch nog een uh, mooi evenement gaat worden. Dan maar even een klein beetje omlopen. Hartelijk dank, burgemeester van Nijmegen. Dank u wel. En na half acht gaan we op deze zender verder met Cultuurzomer met Jelly Brouwer. Uh, goedenavond. Wat, Dag Tom. Wat, wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over het Holland Festival. En uh, dat doen we met twee kenners van het Holland Festival. Twee rasrecensenten te weten: Heijn Jansen van de Volkskant en Erik Voermans van het Parool. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws, vandaag gelezen door Martijn van Beek. De politie heeft in Pijnakker twee Roemeense mannen opgepakt... die worden verdacht van 127 inbraken. Tussen mei 2010 en begin dit jaar zouden ze hebben ingebroken... in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland... en de gestolen spullen in Roemenië hebben doorverkocht. Interpol heeft bij een onderzoek naar illegale ivoorsmokkel... meer dan 200 mensen opgepakt. De internationale politie nam bijna 2 ton ivoor van olifanten... en 20 kilo horen van neushorens in beslag... Interpol heeft ook organisaties achter de smokkel aangepakt. Zij worden beschuldigd van het witwassen van geld, omkoping en zelfs moord. En de UEFA heeft de Kroatische voetbalbond een boete opgelegd... van 80.000 euro voor racisme. Kroatische supporters maakten in de EK-wedstrijd tegen Italië... oerwoudgeluiden op de momenten dat de spits Mario Balotelli aan de bal kwam. Ook zwaaiden ze met vlaggen waarop extreemrechtse symbolen stonden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Jelly Brouwer. Goedenavond, hartelijk welkom bij de eerste aflevering van de Cultuurzomer. We hebben vanavond twee gasten in de studio met wie we de hoogte en de dieptepunten van het Holland Festival bespreken. En natuurlijk de aan- en afraders, want het festival is nu zo ongeveer op de helft... En er valt dus nog heel wat aan te bevelen dan wel af te raden. We laten ons in het komende half uur adviseren... door twee doorgewinterde recensenten en kenners van het Holland Festival. Uh, dat zijn Hein Jansen van de Volkskant en Erik Voermans van het Parool. Ja, daarnet zei ik rassenrecessenten, Erik. Je zei, dat zou je ook als een belediging kunnen zien. Ja, ik denk dat dat voor sommige mensen... bijvoorbeeld een componist waar je lelijk over schrijft... Uh, wel zou kunnen kloppen, ja. Hein? ik heb nog nooit gehoord. Ik vind het een prettige, mooi woord, he, Allitereert in elk geval ja. lekker. Goed. daarvan zijn we de afgelopen uh, weken getuigen geweest. Hebben af en toe enorme moeite om hun emoties uh, in bedwang te houden bij het verslag. Hoe ver gaat dat jullie eigenlijk? Nou, ik ween wel eens tijdens een voorstelling. Jij weent wel eens tijdens ja. een voorstelling? Ja, ik vind ook dat, dat het ook echt wenen moet heten. Niet huilen of zo, dat is te plat. Het is echt een verheven, een elitaire manier van, van tranen plengen. Ja, nee, als de muziek uh, ongelooflijk mooi wordt... dan uh, zitten ze bij mij wel erg los, hoor, de traantjes. Wanneer was dat voor het laatst, herinner je Voor het laatst? Uh, nou, bij Wagner laatst, dus de Passival bijvoorbeeld... Ja, het sterft daar gewoon van de, van de schitterende ja, momenten. Gaan we het zo over hebben? Ja, nou ja, vooral dan de muziek even in dit geval. Ik ben ja. wel erg auditief ingesteld. Als muziekrecescent kan gewoon, dat geen kwaad. Nee, dat helpt inderdaad. Ja, een bloedmooie harmonische wending of zo. Dan, uh... Dan, dan schieten die traanen. En hoe gaat het dan? Ik bedoel, heb je het dan onder controle? Is het, nou, het ook zo weer... Het is heel, heel eng, het is heel eng altijd, want ik, ik zou eigenlijk het liefst uh, alles willen laten gaan. Maar er zitten natuurlijk mensen naast je. Dat is, dat is, de, ja, dat is dan even jammer. En welke mensen zijn dat dan? Nou, mensen die je niet kent bijvoorbeeld. Dan is het oké okay, trouwens. Nou, hoewel nee. Het maakt eigenlijk niet uit, geloof ik. <lacht> maar dan ben ik blij dat ik in de opera zit. Want daar is het donker, dus dan kan het. Maar als je in een concertgebouw zit, vol, in vol licht, dan, wordt het, dan kan je maar beter proberen om ze in te houden, toch? En hoe vergaat het jou, Hein? Ik las vanochtend een niet al te beste recensie van jouw hand. Uh, kat over Kat op een heet zinkende dak. Ja, precies. Ja. Regie Jacob Derwig. Ja, waar wel een ontroerend moment in zat. Maar dan huidelijk niet. Uh, theater, toneelteksten, die zijn altijd wat uh, bij muziek. De laatste keer dat ik gehaald heb... was bij het concert van Anthony in het, uh, in het uh, concertgebouw. Anthony uh, Johnson. Ja, ook Holland Festival. En dat, de, de hele avond heb ik het uh, binnen kunnen houden. Want het, die voorstelling die zweeft ook op een bepaald niveau... van tussen wel en niet tranen. En bij de toegift... Uh, uh, voordat je het weet, uh, stroomden ze. Ja? Ja, op dat moment en na anderhalf uur. En dat is wel heel knap van deze artiest. Maar het maakte niet uit, want iedereen had het. Iedereen was ja. aan het huilen, <laughs> aan dus, het snikken. Dus het valt absoluut. Nou, niet echt snikken, maar dat je bijna geluidloos... Uh, loopt het naar beneden, die tranen. Tranenplengen, zoals Erik ja. Voerman zei. Ik had het zijn. ook al bij Cut the World, had ik het. Dat uh, nieuwe lied waar hij uh, oh, op ja. in het refrein uh, hele lange noten zingt... en die ja. man heeft zo'n mooie stem. Ja. Nou, toen kon je hem ook echt wel opvallen. Dat is wel ja. vrij snel, hoor, overigens, vijfde nummer. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik het gehard door het harde <laughs> Dit is midden. trouwens wel een mooie vaststelling... dat we bij muziek de emoties dus eerder naar boven ja. komen dan bij ja, tekst. Ja, ja, ja, ja. Dat, is de dat denk ik. Daar dat ben je eigenlijk... vrij stellig over als theaterrecessant. ja. Ik, ja, ik, ik huil weinig bij het toneel. Je wordt wel ontroerd. Je, je vindt het aangrijpend als het goed is. Uh, allerlei oh. gedachten zet het uh, in gang. Maar echt een traan, zelden. Is het je wel eens overkomen? Ja, bij toneel. Jawel, ja, ja. Ja, ja. Welke was dat? De laatste, oei. Ik denk bij uh, de voorstelling uh, Hoer van Rob de Graaf. Wil je dat, ik, dat nog één ik... keer zo uitspreken? Hoer. He? ja over twee uh, dames van dit beroep. En uh -huh. dan gaat het niet over hoeren... maar dan gaat het over uh, de teloorgang van mooie levens... over seks en lust en de, de, de kwelling daarbij. En dat was zo'n mooie tekst van Rob de Graaf. Gespeeld door Nieuw-West, met Cas Enklaar. Dat is ook niet te huilen van, oh, oh, oh, wat een emotie. Maar dat is echt één traan van diepe, diepe bewondering mm. voor tekst en acteur. Goed, we houden het ja. wenen er even in, Erik Voormans, met dank aan jou. Uh, ik associeer het Hollands Festival nog altijd met elitair en, en duur. Uh, ja, en jij begint te zeggen. Daar, gaan we, Daar gaan we weer. Ik wil het toch even gezegd hebben, want ik weet mm. zeker dat heel veel luisteraars... Die associatie ook nog steeds hebben. Ja, dit, het is natuurlijk ook gewoon zo. Oh. Het is elitair. Waarom je ja. dan zo? Hey, ja, omdat het zo, het is zo. Het is zo'n, uh, hoe zeg je dat? Opinion reçu. Mm -hmm. Hoe heet dat in, ne in mooi Nederlands? Uh, een doorgewinterde opvatting. Het is, uh, wat was het? High arts for the low lands. was ooit de, uh, de slogan in 1947. En, uh, nou ja, hoge kunsten, het woord zegt het al. Dat is dus per definitie elitair. En ook als zodanig bedoeld, omdat het uh, toch over verheffing van het volk ging. In en tijden... mag dat dan ook eens een keer, is ja, jouw precies, opvatting? Ja, nee, zeker. Daar, ik, uh, daar ben ik erg voor. Hoe hoger je inzet, hoe, hoe, meer de kans, hoe groter de kans is... dat uh, de, de lagere uh, delen van de piramide naar jouw niveau ja. komen. Als je, als je allemaal zo plat als een dubbeltje gaat zijn, ja. Ja, dan blijft het plat. Ja, Want... maar er zit wat tussenin. Hè? Ik, ik las jou, deze... ja, ja. uh, Heijn. Uh, de kop luide, geloof ik, highbrow gezelligheid. En niet meer zo elitair. Nee, nou, dus je ziet bewegingen, dat vind ik echt de laatste paar jaar, onder leiding van Pierre Odi, die het festival leidt, uh, uh, die, die, die echt minder elitair uh, willen zijn. Voorstellingen in kleine zaaltjes, uh, groepen de gelegenheid geven op locatie. Daar heb ik het over theateraanbod. Mm -hmm. Ik denk ook dat het bij het muziektheater geldt. Uh, vanavond bijvoorbeeld na deze uitzending stap ik op de fiets De Pont over in Amsterdam-Noord naar een autosloperij waar Woenerbaum een voorstelling speelt in het Holland Festival. Klein theatergezelschap. Ja, in een autosloperij. Over uh, auto's en vroeger en Amerika en. Uh, Detroit Dealers heet het. En dat is niet elitair. Dat kost, heb ik gezien, voor een van 15 euro. Uh, nou, is te doen uh, voor een normaal iemand 25 euro. Uh, de opera <laughs> 120 euro. Ja, dan heb je het over iets anders. Dan hebben we het over opera. Ja, maar, maar elitair blijft het natuurlijk wel, zo'n Holland Festival... Uh, in die zin dat alle grote namen, dure voorstellingen... goed ingekocht op de Europese festivals naar Amsterdam komen... En in deze tijd moet je er ook niet bang voor zijn om het zo te noemen. Want alles moet anti-elitair en makkelijk en glad. En hier zitten heel veel elementen in die je met een gerust hart... en trots, vind ik, elitair mag noemen. Hmm. En gelukkig maar. Ja, ja het is ook een kwaliteitslabel, vind ik. Ja. En, en er is al zoveel niet-elitairs overal. En waar je kijkt op de radio, op tv... Ja. sterker nog, er is bijna uitsluitend niet-elitairs... Om je heen, dus ja, mag het alsjeblieft, die zei het uh, voortreffelijk. Ja. Dit is de 65 ste editie, zo oud zijn jullie nog niet. De Hoeveelste editie uh, uh, maak jij nu mee? Uh, vanaf 89, dus dat is de, de 23 ste 23e? Of reken ik nou slecht... Nee, zo, ik ga nooit uit mijn hoofd rekenen ja, nee, als vlees, ik op de zender ben. Is, ook niet daarbuiten trouwens. Maar het dus gaat altijd fout bij 23, mij. Ik ja. geloof jou onmiddellijk. En jij, Heijn, heb je het wel eens bijgehouden? Nee, maar ik ben bij de Volkskrant begonnen als theaterredacteur in 1993. En op dat moment ben je verplicht om in het Holland Festival alle theater te gaan zien. Dus dat is uh, 19, 19 jaar. 19 jaar, een broekje een, broekje, een broekje, een groentje. <laughs> En trouwens, niet alleen theater, ook dans doe je ja. toch, hè? Ja, nou ja, niet om over te schrijven, maar ik ben wel redacteur die ook over dans gaat. Dus ik bepaal dan met de medewerkers wat doen we eraan en, uh, en ik ga heel veel zien. Ik heb ook in dit festival weer hele fraaie dansvoorstellingen gezien. Ik herinner me, maar het is misschien ook omdat ik toen echt me in cultuur ging verdiepen. Vooral de jaren tachtig. Dat, dat leek dé sensatie. Wat ja. betreft het Holland Festival. Klopt, jullie beginnen ook allebei enorm te knikken. Ja, Klopt dat of van, is dat ik alleen Ik ben benieuwd op... waar het heen gaat. Want, noem eens wat waar je op doelt dan. Nou, ik, her, ik herinner me dat, maar goed, ik zeg al. Misschien is dat ook wel Cage. omdat... Uh, ja, precies. Ja. Dat, dat het groots en iedereen had het erover. Ja, ja. Maar nogmaals, het kan ook misschien, zijn. Hè? Ja. Ja. Gek. ja, het waren ja. wel de idiote jaren, zal ik ja. maar zeggen. De, ja, ja. De, de, de modernistische jaren de zat dan maar even, ja dat was toch ook in die tijd met de bloot aanvallen poen. van de uitersten heette dat dat vat het ook dan wel samen ja gekte was dat dus dat, echt het, het clichébeeld wat denk ik nog steeds veel mensen van het festival hebben is, is dat het allemaal allemaal malle kunst is voor ja. rare malle kunst. mensen maar, Na het wenen komt de malle kunst. Dat is wel ja. een beeld dat inderdaad uit die tijd stamt, denk ik. Ja. Een soort verlaten uh, naloper van de jaren zestig of zo. Alles en? op zijn kop zetten. Gewoon. En, nou ja, dat was natuurlijk ook hyper-elitair en ook heel spraakmakend. en kwam op tv, dat herinner ik me goed. Precies ja, ja, de, de VPRO, tv. Ja. die had zich er ook ja. enorm mee bezig. Ja. Ja. Dus het leefde eigenlijk als, als misschien wel meer dan nu, denk ik wel eens. Omdat het gewoon... Ja, of televisie op was, was, want dan leeft ja, het. Ja, nou ja. Maar, maar ook dat spraakmakende karakter, dat is er wel weg. Want het kwaliteitslabel betekent ook... dat het uh, allemaal wel goed en mooi en zich bewezen heeft. Hè. Ondanks dat er in, de, in die kleinere voorstellingen... wel wat rare dingen zitten. Misschien komen we straks nog wel even mm -hmm. op. Maar... Uh, dus echt spraak maar, maar dat zie je in, de hele, in het hele cultuuraanbod. Ja. Ook die voorstellingen van Tonege op Amsterdam tegenwoordig zijn niet meer spraakmakend. En in de tijd van Gerard jan Reinders jaren 80, begin jaren 90, wel. Ja. Affiches, bloot, echt een Macbeth op zijn kop spelen. We doen het niet meer. Nee, precies. Macbeth, daar gaan we het zo ook over ja. hebben. Want ook een productie van het Hollands Festival, regie Johan Simons, de grote Europese theaterregisseur. Maar we kijken eerst even terug, want we zijn nu ongeveer op de helft van het Hollands Festival. Uh, wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt gezien, Erik Voermans? Uh, Muziek, nou, recessent, van het uh, Parool. Anthony dus, maar dat hoort eigenlijk niet bij mijn pakketje, welke ik er wel over heb geschreven. Als een soort uitstapje naar de, naar de popmuziek. wil ik het eigenlijk een soort hedendaagse Schubert vindt die man. Het, is, het zijn gewoon liederen. Het is niet per se popliedjes of zo. Daar zijn ze dan toch net even iets te gesofisticeerd voor. Mm -hmm. um, en een verschijning. En bedoel, ja, dat is, nou ja goed, het was wel echt heel erg mooi. Hoewel ik, trouwens interessant, dat vond ik eigenlijk helemaal geen Holland Festival. Het nee, vond ik want gewoon dat, een, een, dat, ja. een mooi concert, maar dat had ook gewoon in het reguliere seizoen kunnen gaan. En hij lijkt bijna een abonnement te hebben op het Holland het was, Festival. Dat nou, was pas is... de tweede keer, Dat oh. was na drie jaar weer en, een... en Maar wel ook twee keer dit jaar, uh, ja, want hij en, is ook te zien. Dat ja? is waar, in Life and Death of Marina Abramovic, maar dat is iets heel anders dan wat hij toen deed. Het was echt een eenmalig concert voor de superfans die er drie jaar geleden niet bij konden zijn, denk hm. ik. Maar goed, het was een soort, dat was een soort gebaar van Pierre Audi van... we halen hem nog een keer. Maar uh, goed, maar... wel opvallend dat je hem als eerste noemt... terwijl je eigenlijk zegt, maar dit is nee, een eigenlijk geen... een alfabetische volgorde ging ik het doen. De Holland A van Anthony eerst. En, nu, en daarna de W van Wagner. Oké, okay, de W van Wagner. Parsifal, ja, dat vond ik... Uh... Dat, dat, dat was waarom je, de, waarom je leeft. Zo, dat, dat is echt de, de zin van het bestaan. Uh, markeert dat voor mij. Dat was het concertgebouworkest in de bak. Uh, het koninklijke concertgebouworkest in 2008... tot het beste orkest ter wereld uitgeroepen... met een hele goede dirigent, Ivan Fischer. Uh, Geanceneerd op Pierre Oudie... die uh, niet, zichzelf misschien niet zozeer overtrof... als wel een hele mooie uh, synthese van wat hij al heeft gedaan... tot stand bracht... Uh, en ongelooflijk goede zangers. En uh, ja, alles was... <coughs> nee me niet kwalijk. Alles was daar <laughs> bijna goed aan gewoon. Dus uh, ja, dat was wel heel erg mooi. Alles klopte. Ja. We gaan uh, even luisteren. Dat kan namelijk. Ja, zegt Erik Voermans, je moet erheen. je moet er echt naartoe. Ja, dat moet echt. Het ja. is gewoon te mooi om, uh, om te missen en het komt niet meer terug. Zoals het nu is. Parsifal, Wagner. Uh, het kan trouwens in het park, hè? Uh, 25 ja. juni moet ik er wel even bij vermelden. Dan Ruitkans. wordt de opera rechtstreeks uitgezonden op een groot scherm... in het Amsterdamse Oosterpark. Toegang gratis. Nou, hier. Kijk. Hoe het Kijk, wat wil, wil je, je het nog hebben? meer? Dus <laughs> iedereen kan het gaan zien. Op het Oosterpark. 25 juni. Ik meld ondertussen even dat uh, u reacties uh, kwijt kunt op Twitter. Uh, hashtag Radio 1 Sportzomer. Radio 1 is dan R1 Sportzomer. En u kunt ons trouwens ook live via de webcam zien op de site van radio1.nl. Hein Jansen, jouw hoogtepunt wat betreft het Holland Festival. Ja, nou, dat is meteen de openingsvoorstelling op 1 juli. Uh, Keur of Keurs, dubbele titel, van Alain Platel. De Vlaming. Ja, onze Vlaamse choreograaf theatermaker... die koormuziek uh, ook van Waakter, maar vooral van Verdi, combineerde met eigentijdse moderne dans. Uh, gemaakt in Madrid uh, eerder dit uh, seizoen. Um, en daarna gestopt en in Amsterdam zeg maar, opnieuw in première gegaan weergaarloos mooie voorstelling. Ik zag hem eerder toen in Madrid... omdat ik een voorverhaal voor de krant maakte. Eh, en een interview met hem. Interview. En daar zit je toch heel anders te kijken. Dan zit je s'avonds in Madrid tussen onwelwillig publiek... want de voorstelling is daar niet goed gevallen. Ze, eh, het Madrileense publiek wilde of opera of dans... maar niet een soort combinatie. Dus mensen liepen weg, floten. Programmaboekjes werden verscheurd. hem ik... gegooid. Ja. Nou ja... En uh, hij was zelf heel ontdaan en zat in diezelfde rij als ik. Uh, en dan zit je toch te kijken van, oh jee, ik moet hem morgenochtend interviewen. En wat voor verbanden, waarom doet hij dat, waarom zingen ze dat nu? En nu in Carré zat ik daar op rij 1, vlak achter de orkestbak. En ik vond het overweldigend, ja. die muziek van die operakoren, uh, die dans die heel erg... Uh, van nu is en die combinatie dus van de klassieken uh, en, de, en het moderne. En dan het thema, de massa tegenover het individu. Wat moet je doen? Waar, waar hoor je bij? Ben je altijd het individu? Uh, de dansers. En hoe verbeeld hij dat? Kun je dat enigszins uitleggen? Nou ja, Want vooral door, door de zo... dansers he, die echt op zichzelf uh, soms hele werelden creëerden... met, met toch wel vrij, ja, ze noemden altijd spastische dans of uh, elektronisch. Uh, Geëlektrificeerde dans. Uh, echt die bewegingstaal van platel is bijzonder. En dan het, het koor, wat de massa vertegenwoordigt, maar ook dat koor, ging halverwege die voorstelling uh, viel uiteen in individuen. En die dansers gingen weer op in die massa. Dat heeft hij heel slim bedacht. Maanden aan gewerkt. En dan zit je toch wel te kijken. En hij refereert dan aan Arabische lente, waar één iemand misschien een hele uh, beweging tot stand brengt en dat de massa iets kan veranderen, of juist niet. Dus het zijn... Maar hij neemt daar geen stelling in. Maar je moet dus zelf als publiek... Het is geen moralistisch pamflet. Maar... Totaal niet. Ga maar mee op die, op die golven van, uh, van emotie... Uh, ook hij houdt het, uh, net als Anthony, vond ik binnenboord. Dus het is niet op de emotie gemaakt, maar het roept het wel op. Hm. En is, er is, geloof ik, ook een beeld van kinderen, ja. lijken van kinderen die opgetild... Ja, en tegelijkertijd zijn het misschien ook wel geen lijken, maar een soort uh, ere, saluut aan de toekomst. En ook dat, ja, je denkt als je het beeld ziet, twee kinderen worden gedragen door de massa. Dit is een slachting. De in foto's Israël, kennen we helaas maar al te Palestina, goed. In Palestina of in Egypte. Maar je kunt ook zeggen van. Uh, uh, ja, die kinderen worden gedragen als uh, de toekomst. Hmm. Ze rennen op een gegeven moment ook die twee jongetjes tegen de massa in. In een soort cirkel. Heel hoopgevend vond ik dat. Van, ja, je moet je tegen de massa keren, dan wordt het wat. Maar tegelijkertijd, ja, je kan ook zeggen van... Uh, dan ga je in ten onder. Dus dat open karakter van die voorstelling. En het was een het vond ik mooi. En het was ook een gedroomde opening van het Holland Festival. Maar hoe kan het nou dat die Spanjaarden zo boos worden... en dat het hier met gejuich wordt ontvangen? Ja. Prinses Marcius. Geniet zat ook in de zaal toch? Ja, ik, bij de opening. die was niet boos hoor, overigens. Ik, zij heeft haar programma boekje. <laughs> niet te schoot gehouden. Nee, ik denk, uh, wat, wat Platel mij vertelde, is het. Het publiek daar in de opera in Madrid is... ik weet niet of jij dat kent, is zeer conservatief. De bourgeoisie uit de hogere lagen... die kiezen voor... die zeiden, wat moeten wij met Platel? Hij is daar ook niet zo bekend als in de rest van Europa. Zij willen of de New York City Ballet... of uh, uh, de eigen opera... Met en niet zo'n gekke Stammer. Vlaming die aan de haal gaat... met hun waken. Nou, niet hun waken, maar met waken. Nee, me, nee, precies. Hm. En, uh, en, en dat is dan wel weer leuk... van het theaterpubliek daar. En van de pers. Het leidt tot controverse. Ik bedoel, het hele gedoe... Doe heeft een week lang in de kranten gestaan van wat moeten we hiermee en waarom en voor en tegenstanders. En kom daar maar eens om in Nederland. Ja, dus dat hebben we dan weer niet. Dat hebben we dan weer niet. Nee. Goed, gaan we ook even naar uh, de tegenvallers. Wat uh, deed jou pijn? Wat deed mij pijn? Ja, waiting, waiting for Miss Monroe deed mij wel enigszins pijn. Uh, Enorm veel publiciteit, ja, hè, ja, rondom die opera, veel publiciteit. Nou ja een geweldig, uh, fantastisch gekozen onderwerp natuurlijk van een vrouw die. Uh, Tijdloos uh, actueel en mooi. en cultureel icoon, bla bla. Lekker is... makkelijk als je jong doodgaat. Ja, en. Um... Dat schept natuurlijk enorme verplichtingen en verwachtingen. En het libretto vond ik eigenlijk best, best goed. In ieder geval, uh, flink veel dramatische potentie zat daarin. En ik moet ook echt meteen erbij zeggen dat ik Robin de Raaf uh, best een goede componist vind. Uh, mooi uh, mooi vioolconcert, mooi pianoconcert geschreven. Mooi stuk voor uh, symfonieorkest. Maar opera's schrijven, dat is, dames en heren, heel erg moeilijk. En uh, nou ja, het is een stokpaardje en het is heel erg flauw om te zeggen, maar. In al die jaren dat ik nou schrijf, heb ik misschien vijf fatsoenlijke opera's uh, gehoord van Nederlandse componisten. Dus uh, we, we kunnen het gewoon niet. Nee, het je is eindigde, moeilijk, herinner ik me, in de krant ook met het zinnetje. Uh, we kunnen weer een Nederlandse opera naar het kerkhof dragen. En daar liggen er al zoveel. Ja, het wordt al aardig <lacht> vol daar. fijne man-lijn. Ja, nee, ja, dat waren, ja, nee dat, het is een pijnlijke vaststelling. Want ik had het heel graag heel mooi gevonden, maar het was harmonisch en melodisch. Uh, uh, altmodisch op een bepaalde manier. Echte jaren, jaren tachtig. Uh, moderne muziek. En daar, daar kan je gewoon in 2000... Het begint er nu hele nare bewegingen Nou met. ja, in 2012 kan je daar gewoon bijna niet meer mee, mee aankomen. Dat, die, de, we kennen al die opera's en die zijn geen van alle goed. En er, is, er zijn er maar een paar goed in die stijl. En die zijn alle twee van Alban Berg. En die man is al honderd jaar dood. En het leek ook best wel veel op Alban Berg. Alleen ja... Een verkeerde kopie van... Ja, ja, ja, gewoon niet goed genoeg. En ja. fantastische zangers. Die cast was echt geweldig met Laura Akin die die hondsmoeilijke hoge piep-piep-piep-tessituurlijnen... Uh, <lacht> allemaal geweldig zongen. Maar hoe werkt dat dan? Want hoe kun je dan de zang nog ontzettend goed en mooi vinden... als je de muziek verschrikkelijk vindt? Nee, maar je hoort dat, dat, dat iemand geweldig... Uh, kan zingen. Ja, dat het technisch sup superieur is. Dat hoor je ja. gewoon. Al zijn die noten dan uh, dramatisch zeer ondankbaar. Want het was echt alleen maar hoog. Eddie Vetter schreef in de Telegraaf... ze zong alsof haar jurk voortdurend in brand stond. En, en, en dat, is, dat vond ik een gouden zinnetje. Dat mm. vat het wel echt samen. Hoor je dan nog iets van Robin de Raaf eigenlijk? Nee, nee, dat is... Uh, nee, er zijn... Uh, nee. Want was het ook die kritiek waarin je schreef... Uh, vorig Holland Festival met de compositie van Robin de Raaf... ging ook al de mist in? Nee, dat heb ik niet was geschreven. Was dat iemand anders? Nee, nou, ja. Ja. Nou, ja. Het was de tweede opera en die, die eerste opera Raaf heette... die, die uh, vond ik ah, ja. ook, volgens ook al niet goed... Ah. En ik weet niet of hij dat zelf ook vond of niet, maar hij was in ieder geval niet echt van plan om nog een opera te schrijven. Goed, dit wat betreft het dieptepunt van Erik Voermans, Hein Jans, heb je ook iets vervelends naars gezien? Ja, nou, naars letterlijk. Macbeth, waar we het even over hadden, Johan Simons op uitnodiging van, toen op Amsterdam, gastregisseur, met Vetja van Uwet en Chris Nietveld. Uh, gebeurt, je vroeg net over die tranen, dat gebeurt zelden. Maar dat ik uit een voorstelling kom en echt boos was. En me weinig beledigd voelde, gebeurt ook zelden. En dat had ik hier. Ja? Mensen om me heen, Ik hoefde niet te recenseren. Dus dat was in dit geval wel. Ja. Aan de ene kant jammer, want ik had het graag op willen schrijven. <lacht> maar ook wel weer goed. Uh, nou, laat je dat... hebt nu het podium. Hè? Ja, ik vond dat een. Uh, ik was boos omdat ik het zo. Uh, uh, uh, van tevoren bedacht chockerend vond. En dat was het helemaal niet. Johan Simons die riep dan, in, ik, ik, ik acht hem zeer hoog... het is echt een van de allergrootste Europese theatermakers... die mij uh, diep, diep kan uh, raken met voorstellingen... maar kennelijk ook heel boos kan maken. Wat hem natuurlijk interessant maakt, als je die uitwerking hebt... Mm -hmm. Um, waarom? van tevoren riep hij ook in de voorpubliciteit... Het, mijn Macbeth is brijfik. Uh, het gaat over bloeddorst van de mens. Uh, ik zal eens een keer die uh, schouwburg op het Leidseplein wakker schudden. Uh, Johan <tie> heeft dat, hè, op zijn 65 is hij de rebel. En dan verwacht je wat. En los van die verwachtingen, denk ik... Uh, kom op, Macbeth is een mooi stuk, het gaat over machtswellust... Het gaat over het drang om te vernietigen. Maar het heeft ook de poëzie van het kwade. En dat heeft hij totaal onderuit gehaald. Eén voorbeeld. Lady Macbeth is natuurlijk een. nee, nou, is ook een opera over geschreven. Maar een legendarisch <lacht> figuur. Zij is de kwade genie, Zij fluistert hem dingen in het oor. Hij is een wat naïeve man. En wat, wat zie je dan in een scène? Dat, uh, want Johan zegt: ja, mensen zijn beesten. Dat laat hij dus letterlijk zien door Lady Macbeth aan een hondenriem over het toneel te laten. Uh, lopen aan de hand van Macbeth aan een hondenriem. Uh, tussen plassen bloed. Ja, ja, kom op zeg. Dat hebben we A, gehad. En B, zegt die beeldcultuur ons echt niks meer. Hm. Dus ik was... Um, Gedateerd. Ja, ja, goede spelers hoor. Ik bedoel, Vetje van de Wet, geweldig. Wat die in twee uur lang moet doen. Maar, um, ja, en ik dacht, ik dacht ook... het publiek is dan vol bewondering over... Uh, dat, dat hoor je wel terug, over de... De, de wil van acteurs om dat allemaal maar aan te kunnen... maar niemand is hierdoor geraakt en dat was wel de bedoeling. Omdat het over de top is? Over de top. Maar ook gedateerd, dus, ja. ouderwets, zeg jij. In wezen wel. Ik, dat zal hij vreselijk vinden om te horen... Uh, <lacht> maar ik wil het hem graag nog een keer zeggen. Ik vond het ouderwets, gedateerd en een belediging voor het publiek... wat intussen door beeldcultuur en geweldscultuur zo is voor, uh, over, overvoerd... Ja, dat ik denk, zet daar iets Desnoods zwarte poëzie tegenover. Doe iets met dat stuk, maar laat ons niet nog eens een keer zien wat we al lang erger zien. En dan komt hij ook nog met zijn Afghanistan-soldaten uh, uh, die terugkeren. Dus ze lopen allemaal in van die lege kleding. Oh, oh, oh, oh. Kortom, boos. <lacht> ja, Oké, helemaal. Oké, okay, woede geuit, geventileerd. Maar misschien hoort het ook in een festival woede. Ja. Ja, maar goed, dan moet het natuurlijk niet dit soort woede zijn. Nee, want dit is vooral ergernis van nou, de klopt. criticus, Dat toch? heb je goed ja. samen. Oké, okay. gaan we uh, vooruitblikken. Wat kunnen we nog verwachten? We zijn ongeveer op de helft. Waar kijk je naar uit, Erik Voermans? Uh, hoeveel dingen mag ik noemen? Nou, uh, ik kijk op de klok. Ik nog tweeënhalve minuut. Eén okay, ding. ik Eén noem één ding. Uh, nou ja, Doe dan het slotconcert. met het, het orkest uit Venezuela met allemaal jonge, jonge, jonge waanzinnig enthousiaste... Vene, Venezuluanen. Nou, heel Dat goed gerepeteerd. Maar je moet... Even heel kort vertellen, want dat is een prachtig verhaal. Ja, dat is. Nou ja, dat kan ik want bijna. Venezuela niet. en klassieke nee. muziek, dat bedenk je niet. Precies, dat, dat klinkt heel erg raar, maar ze hebben daar in in hele ko relatief korte tijd, in een jaar of tien, een, een fantastische mu uh, muzikale klassieke infrastructuur tot stand gebracht door een, een soort. Uh, ja, El Systema heet het. Het is een soort um, landelijke muziekschool. Gewoon Alle kansloze jongetjes en meisjes die krijgen allemaal viooltjes en klarinetten. Gaan maar lekker spelen. In plaats van bushokjes in elkaar schoppen gaan ze dan uh, op hun viooltjes spelen. En uh, dat blijven ze doen. En de grootste talentjes die komen dan piramidegewijs uiteindelijk in dat orkest terecht... dat we op de 28e mogen gaan horen in het concertgebouw. Het slotconcert. En daar staat dan de dirigent voor die ook in dat, uit dat orkest voortkomt. Die ook gewoon als violistje is begonnen in een arm gezin, bla bla. En uh, dat, dat is een sensationeel enthousiasmerende dirigent. Dat, dat, is, gewoon, dat is echt een waanzinnige... Doel. En je weet niet wat je ziet, want ik heb even op YouTube uh, een oh ja, filmpje dat, bekeken. Ja. Geweldig film. Moet Die, iedereen even ja, gaan ja, kijken. Uh, uh, als je op Simon Bolivar symfonie uh, googelt, dan kom je daar terecht. Het is echt de moeite waard. En jij, Hein Jansen. Ja, ik kijk uit ja. vrijdagavond. Première The Life and Death of Marina Abramovic. Uh, over de kunstenares Abramovic. Een voorstelling van Robert Wilson. William, Willem de Vrouw speelt een van de acteurs. En Anthony heeft vier nieuwe liederen gemaakt en hij zingt die ook tijdens de voorstelling live. Het is performance theater en koningin Beatrix heeft aangekondigd in de zaal te zitten. Daarbij te zullen zijn. Ja. En uh, ze gaat haar moeder spelen, Servische moeder. De koningin? Nee, nee niet. Niet. Oh. <lacht> Dat zijn nog eens wat woorden. Uh, juist, <lacht> ze speelt heel, uh, ook een uh, moeilijk leven achter de rug. En zij speelt haar eigen moeder en zichzelf. Ik ben benieuwd. Dank jullie wel voor jullie kennis en uh, aanbevelingen, afraders. Het was mij een genoegen. Hoege Heijn Jansen, Erik Voermans. En dan uh, gaan we nu naar de Radio 1 Sportzomer. Gaat verder met Robert Meder en Herman van der Zand. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Zometeen op kwart voor negen in groep B. Engeland, Oekraïne en Zweden, Frankrijk. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK.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 u wilt uw internationale medewerkers op de juiste wijze verloond hebben? Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Met de juiste kennis over internationaal verloonden. Zonder risico en op correcte wijze. Bezoek onze website, ottoworkforce.eu. Otto Workforce, goed voor elkaar. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçaonortjajazz.com. Payrolling... Hey,